In Antwerpen zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Daarbij raakten negen mensen gewond. Onder hen een van de trammachinisten. Die raakte zwaar gewond. Deze verslaggever van de VRT weet meer. We zagen de eerste tram net weggesleept worden. Een man is glas aan het ruimen. Want de vooruit bij de ene tram en achteruit bij de andere is zwaar beschadigd. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Het gebeurde bij het verlaten van de Primetrotunnel. De chauffeurs hebben alleszins een negatieve alcohol- en speekseltest afgelegd. Van de tien jongeren die gisteravond werden opgepakt in Rijnsburg in Zuid-Holland zijn er acht minderjarig. Gisteravond bekogelde een grote groep jongeren de politie met vuurwerk nadat agenten op een melding van een grote kerstbomenbrand waren afgekomen. Er raakte niemand gewond. Saudi-Arabië heeft in Jemen de havenstad Mukalla gebombardeerd. Daar was net een levering wapens afgeleverd voor een van de strijdende groepen in Jemen. Saudi-Arabië had de actie van tevoren aangekondigd, zodat mensen konden wegkomen. In Jemen is al jaren een burgeroorlog aan de gang. Miljoenen mensen zitten zonder eten en medische zorg. En oliebollenbakkers maken zich klaar voor de... Allerdrukste dag van het jaar, morgen natuurlijk, oudjaarsdag. Maar ook nu is het bij veel kramen al druk, zoals bij die van Richard in Tilburg. Zijn oliebollen zijn voor de zesde keer gekozen tot de beste van Brabant. En daar komen klanten op af vanuit heel het land. Vanuit Vlissingen. Oh, ze zijn lekker, ze zijn lekker knapperig. En lekker zacht van binnen. Geweldig hè? Ja. Omdat het de beste zijn. Daar ben ik altijd heel trots op. het oudjaar zou ik daar zo'n half of zes al aan de kraven denken. Voor mij olieboden, ja, dat is gaaf. Richard houdt niet bij hoeveel olieboden hij precies verkoopt... maar het zijn er tienduizenden, zegt hij. Het weer, het is vrij zonnig... maar later komt er wat bewolking met aan de kust ook een bui. En het wordt 3 tot 6 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Antwerpen zijn negen mensen gewond geraakt toen een tram op een andere tram botste. De chauffeur van een van de trams is er slecht aan toe, maar niet in levensgevaar. Van de tien jongeren die in Rijnsburg zijn aangehouden omdat ze vuurwerk hadden gegooid naar de politie... zijn er acht minderjarig. De andere twee zijn 19 jaar saudi arabië heeft in Jemen de havenstad Mukalla gebombardeerd. Daar zouden wapens liggen die geleverd waren aan een afscheidingsbeweging in Jemen. saudi arabië steunt juist een andere groepering in Jemen. Het weer, wolken, zon en een enkele bui. Het wordt vandaag 3 tot 6 graden. Dit is ZFM.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 Hold on, we've got to sacrifice for the children to see a much better life of all our hopes and dreams. Yeah. <laughs> ZFM Zf Kijk en luister live mee Via zfm-live.nl She shot me, she me, bing bing me, me, bing bing me, She goes again, the In another word, she came to in the podium Dynamite, Napoleon, like sodium She was love